5 uur. Patrick Holtekamp met het NOS-journaal. De eerste Hongaarse bus met vluchtelingen heeft de grens met Oostenrijk bereikt. Duizenden andere vluchtelingen volgen naar verwachting later. Bondskanselier Feynman van Oostenrijk maakt begin van de nacht bekend dat zijn land en Duitsland hun grenzen openstellen. voor asielzoekers die vanuit Hongarije onderweg zijn naar het westen. Hongarije brengt de vluchtelingen met bussen van Boerapest naar de grens. Onderweg wordt geregeld gestopt om vluchtelingen mee te nemen die alvast lopend richting de Oostenrijkse grens waren vertrokken. In Roermond is bij een brand in een flatgebouw een bewoner om het leven gekomen. De man werd zwaar gewond uit een kelderbox gehaald waar een bed en een matras in brand stonden. Hij heeft te veel rook ingeademd. Het slachtoffer had een uur in de kelderbox gelegen. Vijf andere bewoners van de flat aan de Olieslagerstraat raakten licht gewond. Vier hadden ademhalingsproblemen en een andere bewoner... verstuikte een enkel bij het verlaten van het gebouw. Omdat er veel rook vrij kwam, rukte de brandweer met groot materiaal uit. Na een paar uur werd het zijn brandmeester gegeven. Zo'n 70 bewoners die op de eerste en tweede verdieping... van het flatgebouw wonen, werden geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een hotel in de buurt. De brandweer bekijkt wanneer ze kunnen terugkeren naar huis. De man die donderdag om het leven kwam bij een schietpartij in Roosendaal probeerde mogelijk te bemiddelen bij een burenruzie. De opgepakte verdachte van 58 en zijn naaste buren hadden al geruime tijd een conflict. Verschillende instanties hielden zich daarmee bezig. Het slachtoffer had er niets mee te maken. De verdachte woonde met zijn gezin sinds twee jaar in de buurt. Hij heeft allerlei problemen en was bekend bij politie en justitie. Het weer. Er vallen een paar buien. De minima ligt rond 13 graden. In de ochtend opnieuw buien, maar smiddags op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt dan rond 16 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. He. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 www.zfmzandvoort.nl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 Buddy Face one up.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 You away.